Jobboot met het NOS-journaal. Er komen extra veiligheidsmaatregelen tussen Feyenoord en AS Roma donderdagavond. De politie, de gemeente Rotterdam en Feyenoord willen voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. Zoals rond de wedstrijd in Rome vorige week. In de Kuip komen extra bufferzones tussen supportersgroepen. Ook zet Feyenoord extra personeel in om de fans uit elkaar te houden. En gaat de Kuip een half uur eerder open, zodat de supporters geleidelijker naar binnen kunnen. De Eurogroep verlengt het Griekse noodprogramma. De ministers van Financiën van de Eurolanden zijn akkoord met de hervormingsmaatregelen die Griekenland heeft aangekondigd. Athene krijgt vier maanden verlenging van de Europese noodstoon. Griekenland wil onder meer belastingontduiking en fraude harder aanpakken en een rechtvaardiger belastingstelsel invoeren. Rijke Grieken gaan daardoor waarschijnlijk meer belasting betalen. Bij een schietpartij in een stad in het oosten van Tsjechië zijn zeker acht doden gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. De schietpartij was in een restaurant. Kort voor half drie liep een man de zaak binnen waar hij in het wilde weg begon te schieten. Zijn motief is niet bekend, de politie heeft de man doodgeschoten. De waarnemingsmissie van de OVSE in Oekraïne wordt uitgebreid. Daarover zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, Rusland, Frankrijk en Duitsland het eens geworden. Het mandaat voor de waarnemers moet groter worden. En er moet extra materieel en meer geld beschikbaar komen voor de missie, zeggen de ministers. Ze riepen de strijdende partijen op zich te houden aan de onlangs gesloten wapenstilstand. Minister Opstelte staat nog steeds achter zijn besluit om een externe ICT-consultant voor twee jaar werk ruim 1 miljoen euro salaris te geven. Dat is ongeveer drie keer de balken en de norm. De man werkte van 2012 tot 2014 voor de Nationale Politie en moest de grote computerproblemen bij het korps oplossen. De ICT-problemen bij de Nationale Politie zijn nog altijd niet opgelost. Het weer af en toe een bui met kans op hagel of onweer. Vanavond droog met opklaringen, vannacht opnieuw regen. Morgen eerst bewolkt en buien, mogelijk met natte sneeuw. Morgenmiddag overwegend droog, het wordt dan 7 graden. Dit was het. En... DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staan wat minder files dan gebruikelijk vanwege de voorjaarsvakantie. Op de A1 richting Amsterdam loopt het wel vast bij Muiden. Er staat 4 kilometer. De linker reis ook is dicht door een ongeluk. En eerder vanmiddag is er een ongeluk gebeurd op de A13 richting Rotterdam. Tussen Ipenburg en Berkel en Roderij staat nog 6 kilometer. De weg is dus weer vrij. A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht 4 kilometer. En op de A27 Utrecht Almere. Bij Eemnes is een ongeluk gebeurd. Twee reisstroken zijn dicht. 3 kilometer. Kilometer file levert het op. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZZFM. Met, met nu de Muziekboulevard. When your legs don't work like they used to be. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love?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 If you get burned, my love, well, that's exactly how you learn. You bring on the day to come. Day to come and wear it like a brand.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 Just come spilling out www.zfmzandvoort.nl you, bye.